Oh. Oh. oh, slaap, is Spaans eten, dat maakt wat je noemt slapen, <laughs> een heel ander mens voel je, je hier in die hitte, met alleen een overgang in je lichaam, je lijf, je weet opeens dat je het hebt, oh, oh. Eens, Simon, helemaal niet zo erg veranderd, Iedereen eens bruin geworden, alleen een beetje gele, dat wel. Wat doe je nou eigenlijk de hele dag, Simon, zeg, zeg, wat doe je nou zo'n hele dag in de, huh? in de zon liggen? Nee, nee, dat doe je niet. Anders zou je wel bruiner zijn. Hm. Versta je me niet? Of luister je niet? Ik ben gewoon te moe om verstaanbaar te maken. Kijk, kijk, Paula ziet dat ik praat. Ze ziet het, maar ze doet er niets mee. Ze staat het niet eens. Is ze nou eigenlijk dronken of niet? Dat weet ik toch eigenlijk weinig als het erop aankomt. Paula, ben je dronken? Oh, ik, ik, ik zou het helemaal niet erg vinden hoor. zo'n zo zo eerste avond mag je best een beetje dronken zijn. Ik ben nog een beetje dronken, koppige wijn hier. Ik heb toch maar twee glazen gedronken. En met die hete zon en zo, nou, dan word je helemaal vanzelf dronken. Maar ik ga niet grienen. Nou, moet ik al er al. eens aan denken? Aan grienen? Komt natuurlijk door Simon. Hij heeft me wat afzien halen. Hij hoeft alleen maar naar me te wijzen. Maar eerlijk is eerlijk. K kinderachtig vond hij het nooit. Hij let er niet eens op. Hij liet me gewoon maar jongen. Als je mij vraagt, Simon had helemaal niets meer van niets. Hij heeft hier vast zijn geheugen verloren. Een mooi leven ben ik. Altijd aanwezig, maar niet vaak te zien. Ach, waar. ik herinner me ook helemaal niets. Paula, over een week zijn we vier jaar getrouwd. Kunnen we het hier vieren? Neem je geen slaappillen in straks? Nooit doen als je te vergetrokken krijgt. Ach, gaat, ze te veel. En ze neemt altijd slaappillen in. De leeftijd is onderscheids. Zeg Simon, wat zei je daar vroeger ook alweer van? De leeftijd is onderscheids, de leeftijd is doods, het rijk der doden. Na je dertigste ben je daar een bezoeker van, zei je, maar nog geen bewoner. Die Simon, het maar zanig over de dood. Zonder eens een keertje echt goed dood te gaan. Maar dan leven we anders op dit eiland, met kleuren. Die allemaal mannen in het ziekenhuis liggen. Had ik niet vergeten, maar gaan Kaarten sturen. Je moet de groeten van Simon hebben. Dat kunnen kleine dingetjes met toch plezier doen. Uh, hey, hey, ik zou hem er niet meer inschenken. Uh, niet doen. Uh, flauw hoor Simon. Uh, uh, heel flauw. Ik, ik, ik vraag het je toch. Ik, ik ken Paula toch beter dan jij. Toch doen hoor. Zeker. Helemaal niet Dat is gek. Die zijn er niet eens meer. Wat weet ik nou nog van vroeger. ik Simon ziet. Dit weet ik opeens dat ik helemaal niet weet. En hij weet ook niets meer. Al die spieren zijn er nog. En die mooie kop ook. Allemaal gebleven. Het ligt er alleen maar aan wie je het bekijk. En ik bekijk het nu heel anders. De leeftijd is dood. Klinkt belachelijk. Maar hij kon het met zoveel allure zeggen. Hij lijkt helemaal niet meer op vader. Een spatje. Vroeger wel. Maar nu, nu die man een beetje ziek en hartstikke gek. Hartstikke ziek en een beetje gek. Hè? Nu lijk ik opeens op hem. Mooie boel hoor. Moet je Paula nou bedroefd zien kijken. Terwijl ze helemaal niet op een of andere bepaalde manier kijkt, Gewoon helemaal niets. Gewoon haar eigen gezicht. En jongen, jongen is dat gewone onbewogen eigen smoel van haar niet verschrikkelijk droevig. Ze zou zo graag verliefd op Simon worden, maar verliefd worden vindt ze kinderachtig. En daarom wordt ze het maar niet, gewoon omdat ze het kinderachtig vindt. En gewoon ook omdat ze het niet kan, om de een of andere reden. Erg sneu voor bij. Zeg Simon, er is weer nieuwe haring in het vaderland. Mis je dat niet? Mis je eigenlijk niets op dit eiland, Simon? Kan je niet een, een één ogenblik naar me luisteren? Kan je nou niet eventjes naar me luisteren? Zie je dan niet dat ik praat tegen jou zelfs, mijn eigen broer? Kan die rotmuziek niet even wat zachter? Kan dat niet? Ik, ik zou zo graag hè, even, even maar, een secondetje maar me verstaanbaar willen maken. Kan die rotmuziek nou even niet wat zachter? Nou, nou oh, dat was niet de bedoeling, hoor. Wat stil opeens. Ja, zeg, Simon, zo bedoelde ik het niet, maar jij ja, verstaat elkaar zo slecht, niet? Nou, wat had je ons nou eigenlijk te vertellen? Uh, ik ik wou graag die plaat van, uh, van Belly Holiday horen. Uh, uh, je weet wel, uh, uh, I'll be seeing you. Nou, oh, maar zeg dat dan, jongen. Jouw tranen zijn de mijnen, dat weet je toch? In all the old, familiar places That this heart of mine embraces all children's carousel, the chestnut trees, the wishing well, I'll be seeing you in Hé, hey, hey, Paula. Paula, het is al 11 uur. Uh, zou je niet eens wakker worden? Ik heb een kreepvroeg voor je uitgeperst. Hier, pak aan. Drink nou op. Wakker worden, Paula. Uh, niet doen. Beetje rustiger, Joris. Het is veel te heet voor spelletjes. Ik doe helemaal niets, weet je dat? Paula slaapt. Ze praat in haar slaap. Doet ze iedere ochtend. Haar manier van wakker worden, meer niet. Slapende vrouw mag je helemaal niet lastig vallen, Jorisje. Dat weet je best. Barst. Word nou wakker? Wat heb je dan, al nou? het is toch geen vakantie zo? Wie ben jij? Hier, hier, drink nogal. gauw. Dan weet je meteen wie ik ben. Kom, zo, ja. Niet morsen, voorzichtig. Ja, Ach. goed zo, goed zo. Niet te snel. Waar zijn we? In Spanje, bij mijn broer, weet je nog? Gisteren aangekomen. Gisteren aangekomen, gisteren aangekomen. Oh, ik ben zo ziek, ik ben zo vreselijk ziek. Ik heb zon zittend warm. Pijn in mijn hoofd. Niet alleen in mijn hoofd, overal. Ah, Waarom heb je me wakker gemaakt? En heel ver weg. Ik ben er helemaal ben, ben jij dan wel? We zijn niet gezellig met vakantie. Dat allemaal best voor elkaar. Laat het maar naar mij over. Oh, ik heb zo vreselijk warm. Ik ben doodgaan. Nee hoor, je gaat helemaal niet dood. Je bent niet ziek. Het is gewoon ochtend, dat is alles. beetje veel zonlicht zo uh. in de ochtend. Dat heb je in Spanje. Daar is alles een beetje anders. Oh. Oh. Mm. Je ziet er heel mooi uit. Als het niet zo warm was als je, en als jij niet zo'n oh. zo verschrikkelijke hoofdpijn had, dan zou ik het wel weten. Oh, <laughs> dat is nou zo'n voordeel als je met vakantie bent: dat je opeens naar huis kunt verlangen. Prachtig, hè? In Amsterdam kan dat niet, want dan ben je al thuis. Je huid is afgeschilferd. weet ik. Dat weet ik wel, maar. Dus na nou een paar dagen wel weer weg. Dan dus zal het wel weer wat anders zijn. Simon? Die maakt zijn hengel in orde, gaat straks vissen. Wat hij vangt, eten we vanavond. En dan moet je anders doen met de dingen die je vangt. Eet me, eet me. Wat is er gisteravond aan me gebeurd? Niks, niks bijzonders. Je bent stom Lazarus geworden, je hebt me voor vark uitgescholden. Vond Simon een burgerlijk scheldwoord, nou, en toen schold hij me voor burgerlijk vark uit. Dat de lachers op je hand. Als dus is niet droom, zou ik er lang genoeg voor je hebben. Zo zie je, alles heeft een zondzijde. Oh, ik heb zo'n verschrikkelijke spierpijn hier. Ik heb gisteravond toch niet nee. tegen mijn zin. Nee, uh. nee, natuurlijk niet. Zoiets doe ik toch niet. Zie je maar ook niet? Niet dat ik weet. Heb je me dan alleen gelaten? Nee, nee, nee maar ik, ik ben wel even in slaap gesukkeld. Uh. Toen ik wakker wa werd, was jij bezig platen die je niet bevielen naar zee te zwiepen. Simon je daarbij, dus uh, aan te geven. Die plaats van Billy Holiday heb ik nog net kunnen redden. Ja, maar heb je me niet tegengehouden. Ik zei toch al, ik sliep? Ik moet niet slapen als ik wakker ben. Hard leren spin je. En wat zullen we vandaag nou eens voor gezellig gaan doen? Mijn met rust laten. Is dat eventjes toevallig? Dat wilde ik nou net voorstellen. Ik ga met Simon naar het vissen kijken. Uh, Simon weet precies hoe je een vis moet vangen en schoonmaken. En jij, jij weet precies hoe je zo'n ding moet bakken. Eindelijk, eindelijk het paradijs voor In jouw geel zou ik willen wonen, liefste. Mm, laas op. Mm.